De blauwe zaden. De blauwe man Jack, de vertegenwoordiger van een levensvorm van 300 miljoen jaar geleden, is met een zelfgebouwd ruimtevaartuig vertrokken naar de gordel om te proberen de misdadige Duitse geleerde von Sommeren die de wereld aan zich wil onderwerpen, onschadelijk te maken. Hij wil dat doen door de blauwe man die, onder invloed van von Sommeren staat, tot andere gedachten te brengen. Intussen wachten Matt Melden, zijn vrouw Valerie, Stevens, professor Marcus en Frank Costa in spanning op de afloop van de strijd, terwijl de wereld, onbewust van het dreigende gevaar, verder draait. Um... In een paar seconden moet je uit het gezicht verdwenen. Ik kan er nog maar steeds niet over uit. Nee, hè? nee, dat beetje de slaap heeft me goed gedaan. Ja. Beetje slaap? U hebt het klokje rond geslapen, geloof ik. Nou, ja, ja, ja. <laughs> en Hoe lang is het geleden dat Jack is vertrokken? 36 uur. Hm? Ja. Hij zou dus nu in de buurt van Van moeten zijn. Als ja. zijn berekening klopt, is het allemaal misschien al lang voorbij. Of niet? Wanneer zouden we hem kunnen terugverwachten? Daar heeft hij helemaal niks van gezegd. Nee. Als hij terugkomt, hebben we eindelijk eens de tijd... om een wetenschappelijke opzomming van de oh. Ah, ja, <laughs> <Langslaapers>, Zeg, jongens, <laughs> ik heb de radio aangehad. Laatste berichten, geen berichten. Dus de laatste boodschap uit de ruimte was... Precies 24 uur geleden, zelfde dreigement. En daarna niets meer? Nee. Dat zou kunnen betekenen hè, dat Jack geslaagd is. Tja, ja, inderdaad. Zo. We zullen het pas zeker weten als Jack terug is... Of anders over 14 uur. De Blauwe Zaden, door Paul van Herk, Bewerking Tom van Beek. Het is bijna zover. Het ultimatum is bijna afgelopen. Hoe laat precies? Om twaalf uur. Middernacht. Dat zei ze op de radio, tenminste, een paar dagen geleden. Ja, ja, en na die tijd zijn er helemaal geen berichten meer over geweest. Ja, op de nieuwsdiensten tenminste niet. Ja, en in de kant allemaal... heeft er ook bijna niets van gestaan. Nee, precies. Het is dus duidelijk dat niemand dat bericht serieus genomen heeft. Hoeveel van die berichten zijn er nu in totaal geweest? Nou, twee bij me weten. En ik heb al die tijd allerlei banden afgezocht. Ja, kijk, ik kan natuurlijk een boodschap gemist hebben. Ja, dan hadden we erover gelezen of gehoord. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, maar uh, dat we geen uh, van die berichten zelf hebben opgevangen. Ja, precies ja. wat je zegt. Ik wou dat Jack maar terugkwam. Jack kan nog helemaal niet terugkomen. Als hij 30 uur nodig heeft voor de heenreis, heeft hij ook 30 uur nodig voor de terugreis. We kunnen dus nooit eerder dan morgenochtend tien ja, uur, uur verwachten. Hij is ook zo hals over kop vertrokken. Hij heeft hier deze behoorlijke radio mee. We kunnen geen verbinding met hem krijgen. Ja, wat zou je daar dan mee opschieten? Nou, dan zouden we nu in ieder geval weten of hij succes heeft gehad of niet. Ach, dat maakt geen verschil. Over een paar minuten, dan hey. weet je. Ik zou maar wat meer vertrouwen hebben in Jack als ik jullie was. Uh, luister naar vel, jongens. In moeilijke tijden houdt vertrouwen in ons erbovenop. Dat is uit, Frank. Nou, uh, Jack kan alles. Zeg dat klinkt niet erg overtuigd, hè? Als ik dat zo is. Frank, mag ik waarschuw je schrijf uit. Wat is er nou benen? Wat, Wat is er nou is... benen? Ja. Al je... Frank, alsjeblieft, hou op, het is al wel erg genoeg. Oké. Okay. Wat zitten we hier nou eigenlijk te doen? Van Sommer is buiten ons bereik. Hij is van plan de wereld te vernietigen en wij sturen er een of ander monsterlijk blauw wezen op af dat Notabene in een omgebouwde helikopter het heelal wil intrekken. Gek zijn we. En hoffer zit te wachten op de grote klap. Ja, net oudejaarsavond, Frank. U wilt te veel op eigen kracht vertrouwen. U hebt meer op met bruut geweld en met wetenschappelijke vindingen die ons in staat stellen. Had ik maar naar stalen... u geluisterd, professor. Had ik maar nagedacht. De wereld had zich moeten overgeven. Van sommigen was weer teruggekomen op aarde en dan hadden en we. En wie alsnog... dacht jij dat je daarvoor zou hebben meegekregen, Stevens? In x 24 uur. Ja. Nee, wat wij gedaan hebben is het enige wat we in de gegeven omstandigheden hadden kunnen doen. Hoop... Ah, oh, oh. Wat is dat? Oh! is de wekker, ik had de wekker gezet. Oh, sorry. Jij krankzinnige idioot. Ja, nou oké, okay, scheld maar op me. Twaalf uur en we leven nog. En wat zeg je daarvan? Ja? Het is jack geluk. <laughs> Zie je Een nou. oh, vuil oh. Een uh, nachtmerrie. Nee. Het oh. is een nachtmerrie geweest. Zeg jongens, ik heb nog ergens een fles champagne in de kelder. Oh. Oh, nee, oh nee, oh nee, oh nee. Ik zou me doodschrikken alleen al bij de knal van de turk. <laughs> Het onweert alleen een de beetje. Je bent alles de spot, Frank. Nou, kom dan mee naar buiten kijken. Ja, ja inderdaad? Ja. ja. Dat is een oplichting. Ja, zie het wel. Ja. Ja. Alleen een beetje onweert. Ja, het moment is wat ongelukkig gekozen, maar toch. Nog weer, zeg. Misschien is er ergens anders op aarde een ontploffing geweest of iets dergelijks. Kom mee naar de radio. Waar is hij? Oh hier, hier. In deze Nee, Dit is iets. Als er iets ernstigs gebeurd was, zou het nou zeker horen. Dus, dus we mogen aannemen dat de aarde gered is. Wat, dat de aarde gered is? Dat dit het einde is van dit avontuur en dat we er zelf nauwelijks de hand in gehad hebben. De aarde is gered en niemand weet eigenlijk wat er op het spel gestaan heeft. Alleen wij met z'n allen. Tja. Tja. U moet niet zeggen, meneer Meldon, dat dit avontuur nu voorbij is. Het begint pas. We staan aan de vooravond van de grootste wetenschappelijke omwenteling die de mensheid ooit gekend heeft. Als Jack terugkomt... Als hij terugkomt, professor. Maar waarom zegt u dat? Twijfelt u daaraan? Ach. Ja, ik weet het niet. Het komt me allemaal zo onwezenlijk voor ze. Net of het niet gebeurd is. Kom nee. nou met. Nee. Je wilt toch niet zeggen dat ik voor niks in Brazilië in de gevangenis ja, heb gezeten. Ja, nee. We zijn allemaal een beetje overspannen, ja. geloof ik. We kunnen beter gaan slapen dan dat zien we mooi geweldig. Ja, een ja voorstel aangenomen. En we kunnen uitslapen tot minstens 10 uur. ja nou, wel gerust iedereen. Nou, we gaan Matt, wat sta je daar naar de hemel te turen, zeg ik? Ik zie nog steeds niks. Ja, wat had je dan verwacht? <laughs> Jack had al lang terug kunnen zijn. Zeg, je bent geloof ik uh, bang hè, dat hij niet meer komt. Hè? Nee, ik, ik, ik weet het niet. Ach, wat doet het er toe, joh? Oh, Matt. Oh, hoi, Frank. Frank. Is er wel iets te zien? Nee. nee. Matt is bang dat hij gelijk krijgt met wat hij gisteravond zei... dat het helemaal niet gebeurd is en zo. Ach, kom, <laughs> Nou, ik staat hij weer opeens voor ons in de huis. Ik ja. ben er niet gerust op, Stevens. Hij is in zijn missie geslaagd, dat is wel duidelijk. Uh, waren er nog berichten op de radio vanmorgen? Nee, niks, niks. Nee. Zie je? Maar er kan van alles gebeurd zijn met Jack daar in de ruimte. Als hij zijn broer heeft weten te overtuigen... en dat ziet het wel naar uit... Ja. kunnen ze nu ook weer beschikken over hun eigen ruimteschip. Misschien hebben ze samen besloten om niet terug te gaan naar de aarde. Ja, wat zou dat een teleurstelling zijn voor onze goede professor? Hè? Dat kunnen we niet aan... Hé, hey, wacht meneer. eens even, wacht eens even, wacht ja. eens even. Wat heeft Jack gezegd? Hij zou in ieder geval zijn broeders ophalen. Ja. Zijn broeders daar in Brazilië. Ja. Die met wortels in de aarde zijn gegroeid. En dat kunnen we gauw te weten komen of hij dat gedaan heeft. We kunnen Fernandez oproepen. Uh, je hebt die zender toch nog? Ja. Draagt hij zo Ja, we kunnen toch proberen. Zeg, jongens, wat gaan jullie nou doen? We proberen is... Fernandez op te roepen. Vragen of hij iets weet van Jack. Alleen maar omdat Jack niet terugkomt op de tijd dat jullie hem verwachten. Ja, kom mee. Ik wil zo gauw mogelijk proberen contact te krijgen. Ik weet het niet, maar ik ben me ontzettend ongerust. avond. En nog steeds niks. En ook nog geen contact met Fernandes. Dat is niet zo verwonderlijk. Misschien draagt die radio niet ver genoeg, misschien hoort hij jullie helemaal niet. M misschien heeft hij zijn toestel niet aan, misschien, misschien is wel... misschien, misschien, misschien, wat schiet we daar nog mee op? We weten niets concreets. We weten niet eens of van Sommer wel dood is. Mm. Misschien vervoert hij wel wat in zijn schuld. Ja, nou begin je zelf met misschien, met. Wat ben je toch zenuwachtig? Probeer het nog eens. Ja. Hallo Fernandes, hallo Fernandes, hoor je bij... Hallo, Fernandes. Hallo, Fernandes. Hier, melden. Hoor je mij? Over. Weet niks. Ik kan wel aan het proberen blijven. Dennis. Hallo. Hallo, melden. Hallo, melden. Hier, Fernandes. Ik hoor u. Over. Gelukkig. Eindelijk. Hallo, Fernandes. Hallo, Fernandes. Hoe is het in de blauwe ruïnes? Ben je daar nog geweest? Over. Ja. Wij leven nog in ieder geval. Wat hebben jullie gedaan? Over. Fernandes, ik vroeg of je nog naar de blauwe ruïnes geweest bent. Over. Vraag je dat? Waarom vraag je dat? Ik hou niet van de blauwe ruïnes. Ja. Dat weet je. Ja. Maar ik ben er vanmorgen toch even overheen gekomen. Nou, en... nou nou nou toen zat ik iets bijzonders geks De blauwe ruïnes zijn niet meer terug te vinden. Wat de, we... Ze zijn er niet meer. Hoe bedoel je? Over. Ze zijn er niet meer. Precies wat dat? ik zeg. De bodem lijkt wat stoppiger, eh, droger dan de rivier. Maar van de pauzel die wij gezien hebben, geen enkel spoor meer. Nee. Over. Dat is toch maar, maar dat kan niet. Dat is onmogelijk. Over. Toch is het zo. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Over. Je weet toch zeker dat ze vroeger wel waren, hè? Je weet toch zeker dat je Jack, onze blauwe man, zelf gezien hebt? Over. Natuurlijk. Waarom vraag je dat? Over. Nee, niks. Ik, ik roep je nog wel op. Dank je, Fernandes. Sluit, hè. Ah. Mm. Nou. Je hoort het, hè? Tja. Zeg, wat heeft Jack ook weer gezegd? Dat keiharde materiaal. Als het gedemagnetiseerd wordt, valt het tot stof uiteen, hm? Dat zou dus betekenen dat, dat Jack in Brazilië is geweest. En dat hij de blauwe ruïnes heeft vernietigd. Alsof de hele geschiedenis nooit is gebeurd. De wereld draait zoals hij altijd gedraaid heeft. En als Jack niet terugkomt, kunnen wij niet eens bewijzen dat er ook maar de geringste dreiging is geweest. Kom nou, Matt. Er zijn toch genoeg mensen die er vanaf weten. En, en die geheimzinnige radioboodschappen dan. Grappig. Zeg, hm? dat er is iets heel geks. In die foto's en die films die ik eergisteren gemaakt heb van de ombouw van die malhaai helikopter, hè? Hm? Zijn allemaal mislukt. Nee. Er staat niks op. Nee, maar met... dat kan toch niet? Hoe kan om... dat nou ja, Ik heb ja, Geen idee, dat is me nog nooit overkomen. Maar uh, Frank, ja. de andere films die we ja? gezien hebben. Die van het interieur van de blauwe ruïnes, waar zijn die? Ja, wat doen jullie nou zenuwachtig? Die, die moet ik hier ergens, ze ja, halen, Frank. Ja, ik wil ze zien. Nou, doe nou. Ook oh, okay. zo als je wilt. Uh... Uh, nee, jij hebt bevel? Ja. Zeg, uh, Matt, wat wil je eigenlijk? Wil je bewijzen dat jij de wereld hebt gered? Ik kan me niet schelen. Ik wil alleen mezelf bewijzen dat ik niet droom, dat ik niet nee. al die tijd gedroomd heb. Die hele fantastische geschiedenis. Yes. Over mij hoef je niets te bewijzen. Ik heb het van het begin af aan meegemaakt. Nou maar. Nou, ja, wat, wat is er veld? Wie heeft er nog gebeld? Voor professor Marcus. Het vliegveld. De helikopter is teruggebracht. Hmm? En ze vragen aan wie ze de rekening moeten sturen. Dus Jack is terug. Wat? En hij is niet naar ons toegekomen. Zeg, wie heeft er allemaal films gedonderd? Die hele zaak is verpest. Alle films zijn leeg, geen beeldje meer. Oh, als ik het niet dacht. Kan, dat is er een verklaring voor. Ja, dat zou mijn baas leuk vinden, zegt hij. heeft voor die hele geschiedenis een budget uitgetrokken van hier Frank. tot Tokio. En Frank komt met niks terug. Waarom heb ik ook naar jullie geluisterd, hè? Waarom heb ik ze niet meteen laten uitzenden? Uh, kan het zijn kan. dat je ze verkeerd ontwikkeld of gespoeld hebt in die primitieve doka daar in Brazilië? Ja, nou, een andere verklaring zou ik niet weten. Maar het kan haast niet, het kan niet. Niet, dus niemand buiten ons kringetje heeft ooit Jack gezien. En wij kunnen niet bewijzen dat we hem wel gezien hebben. Henderson! Henderson weet alles af van, van sommige en zijn bende. Ik ga al op Tja, dat is gek. Dan zeg je zoiets. Maar wacht eens even. Marcus. Ja, ja, die heeft hem natuurlijk gezien. Maar... Hij, hij heeft toch die, die, die demonstratie hmm. gegeven voor een heel congres nog wel? Honderden mensen moeten Jack gezien hebben. Natuurlijk! Ja! Commissaris. Professor! Ja, ik ben net bezig met een experiment. Als Jack terug is, moet ik... Wat is er? Professor, toen u je lezing gehouden hebt voor dat congres, die demonstratie... ...toen hebben alle mensen Jack toch gezien? Ja, natuurlijk. Ja, dat, dat is te zeggen. Hij heeft zich anders voorgedaan. Anders voorgedaan? Ja, hij heeft gezorgd dat de mensen hem zagen als een gewoon mens... ...niet als een blauwe man. Dus, niemand buiten u... Heeft ooit character. onze blauwe man gezien? Piers. Wacht eens. Ja, natuurlijk. De, de organisator de van het man. congres, collega Floyd. Dan moet hem opbellen, nu meteen. En... Waarom? Eh, eh, Vel, ben jij klaar aan die telefoon? Ja, ik ben klaar. En? Henderson was niet al te vriendelijk. Hij heeft altijd in ons verhaal geloofd, zei hij. Maar nu het onderzoek is gevorderd, is gebleken dat von Sommen aan het eind van de oorlog is omgekomen. Omgekomen? Dus, ook van sommigen heeft niet bestaan. Nee. En die sheriff dan? Die is gedood, bij die ontploffing in het bos. Ze hebben de resten van het stoffelijk overschot gevonden. Zijn naam was Piers. En die blauwe gouden? Een cultus. Wat? Een plaatselijke cultus. Professor, bent u toch die collega van u? Ja. Ik, ik roep Fernandes toch eens op. Moment. Hallo Fernandes, hallo Fernandes. Hoor je mij over... We hebben toch in Brazilië gevangen gezeten, hè? Over. Ja, maar wordt daar officieel in alle talen over gezwegen. Nee. Wat is daarmee? Over. En jij hebt ons toch bevrijd? Over. Nee. Ja, ja. En weet je wat een gek is? De officiële verklaring is dat het werk is geweest van terroristen. Nee. Dat was het dus zitterend overval, hè? Not eens, over. Oh. En die moot op Pereira. Ja, wat een CIA-agent. Over. En writer. Over. Ik had niet anders verwacht. Ik hou contact, bedankt. Sluiter. Nou? Floyd heeft gezegd, ik ben een charlatan. Hij beschuldigt mij van manipulatie en bedrog. En Jack, de blauwe man. Ja. Hij denkt dat ik hem heb willen bedriegen. Hij ontkent alles. Oh, een charlatan. Een grotere belediging kan je je niet voorstellen... voor een man van mijn merites. Ik zal eens wat laten zien. Als Jack terugkomt... <laughs> Arme professor. Zijn naam kwijt en zijn blauwe man kwijt. Ja. Jack komt niet meer terug, professor. Wat? Hij is er nooit geweest. Met? En die stenen dan? De helft is verbrand. Wat er nog over was, heeft Jack meegenomen. Ja. Als sponsering van zijn helikopter. Ja. ja. Kom, laten we maar eens een muziekje maken. Frank! Die brand in onze broederij, met De dood van onze buurman. Zal ook wel op een of andere manier toeval zijn. Stil eens. Stil uur radio nieuwsdienst. Binnenlands nieuws. De nova die hm? enkele dagen stilles. geleden boven ons land gesignaleerd is en die een korte zonsverduistering heeft veroorzaakt, is even snel uitgeplust als hij is ontstaan. Nou, Zo meldt de sterrenwacht de Marn Berymall. Stil eens, stil de radioberichten die enkele malen door stations over de hele wereld zijn opgevangen mm -hmm. en waarin de overgave van de aarde mm. werd geëist, mm. zijn uitgezonden door een 60-jarige radiotelegrafist. <lacht> de man die gisteren gestuurd is, heeft zich de... bij de politie gisteren gestoord, ja. Hij zegt tot zijn daad gekomen te zijn om de aandacht op zich te Buitenlands nieuws. In Turkije zijn bij opgravingen merkwaardige blauwe zaden gevonden. Nee! nee, nee, nee. Oh, dat? nee.